Soms zegt ze ja, soms zegt ze nee, toch gaat ze met me mee. Ik ben een wat moet praten.